En ik kom alien nummer 1 uit de Europopparabel. 14 minuutjes voor de klok van 2 uur en Kees Poppers is nog niet gearriveerd dus mocht Kees Poppers luisteren naar even 035 834 bellen We hey, hey, hey. waren Kevin Roland zijn de Daxies Midnight Runners hey, hey. en de Celtic Soul Brothers yes, yes, yes, oh. en dan mede opvolg van Jackie Wilson sets en Come On en dat is het nummer 1 in de Europaparade van Artje Rowland hey, hey. Dit is ook hele mooie muziek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 Your heart on the line on those days I'll reach Cause unlike other guys I won't we should time I just won't practice what I preach Cause luck and be such a talent a game if I can be two winners I like it Shalomar and I can make you feel good on tijd is a 4 for 2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 Zo ze zeg ik nog even de groetjes aan Anne van der Laan en Peterschap van der Laan. En daarom dus tot twee uur Frank de Bruggen. en geen Anne van der Laan. Goed voor de rest, de groetjes aan Bianca, Bianca van der Poel om wel te zijn. Mariska Blom, aan Annemarieke Walraven. De rest van het ATC, 3D en de rest van het ATC. Actief b 1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 half twaalf geloof ik wel City Radio tot twee uur met Frank de Bruggen. en vanaf twee uur en Kees Poppers het over vanochtend dus geen City Radio maar je weet dus waarom opsporing nog steeds verzocht naar de zender van City Radio heel avutsie of kwijt eventueel de groetjes tot vieren en blijf luisteren naar het mono geweld van City Radio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 Weer zo nodig. Kees Poppes. En luistert geen holt naar. Nee, Toch geen. en daar wordt de dubversie van Joris Informatie Round 3 op City Radio. 938. 8 ja. is maar een mono. Maar we zijn er weer vrienden met post bij het 4 uur. FTB bedankt voor de uurtjes hiervoor. Als je kop hond, is wel gek. Eerst Joe Jackson van zijn vanuit in DLP met Stepping Out.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 Ik heb zelf een goeie genoeg geluisterd om 17 over 2 naar City Radio. Misschien komt dit met Coco, met Comedians staan, maar dat weet ik ook niet, jongens hoor. Als jullie luisteren, de Goede van Poppers. En een prettige dag verder. the conversation turned Until the sun went down And many fantasies were learned Conversation turned until the sun went down and many fantasies were learned. On that day, deep feeling, fascination, passion burning, love so strong. Je die de hit van deze week, Fascination. Het Welder Keep Feeling Fascination is de volledige titel. En je die compleet op City Weekend Radio, met poppers bij tot 4 uur. En daarna weer die Frank de Brugge, maar hij is lief. Hij zit een goede bui vandaag, hij heeft heel wat uurtjes. Maar ik gun het hem van harte, dus wat dat betreft, dit vind ik een hele mooie. De Stereo funny Operation. weinig stereo, veel fun. Got you where I want you baby. won't, babe, in my Stereo Funny Corporation En got you where you want you baby Of got you where I want you baby Zo kan het ook om 4 voor half 3 Of de 93 City Muziek Weekend Radio Met de Rednecks Van Alpey Sweet Dreams are made of this Hier zijn de Sweet Dreams And they are made of this